Zijn je op er dan altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two planks. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Rijntjes. Een heel goedenavond. We gaan weer terugkijken op het afgelopen jaar in Twee Dingen vanavond. En vanavond doe ik dat met topkok Jacob-Jan Boerma. Hij had een mooi jaar, want zijn restaurant De Leest in Fase, ligt bij Apeldoorn... kreeg een derde Michelinster... Alleen de liberei in Zwolle heeft er ook drie. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Ik uh, zag beelden van u van het moment dat u hoorde dat u die Michelinster kreeg. Dat uh, was bij een uitreiking in Maastricht. Uh, u, omhelste, u was heel blij, u omhelste uw vrouw. Ik denk wel een minuut. Ja, klopt. En wat zei u tegen haar? <laughs> heel eerlijk, ik weet het niet meer die hele uh, ochtend is voor mij in één uh, waas voorbij gegaan, uh, qua emoties qua gevoel, maar ook gewoon uh, het moment dat het bevestigd werd, dat wij tot uh, de elite van, uh, van de wereld behoren, dat is echt iets uh, unieks om mee te maken en dat gevoel, ja ik krijg nu weer kippenvel gewoon, ja. maar dat is natuurlijk uh, fantastisch om, uh, om mee te maken echt, ja want u zegt de elite is dat het? Ja, ik zie het zo niet, maar zo wordt het wel in de volksmond. Ge... Het is toch eigenlijk een vorm van een soort Oscar... die uh, op een hele andere plaats wordt uitgereikt. Namelijk een derde Michelinster voor een restaurant. En daar wordt niet mee gegooid. Dus uh, ze zijn zeldzaam. Ja. En Na die minuut omhelzing van uw vrouw, volgens mij had u ook tranen. Tenminste, dat voelde ja. ik toen ik naar die ja. beelden kreeg. Ja, compleet. Ik, ik wist niet dat emotie, uh, heel veel emotie moet ik soms wegdrukken. Hè? Door enthousiasme van gasten of door, door, door het dagelijkse ding van, van die in de keuken gebeuren, moet je dat wegdrukken. Maar dit was een emotie die kon ik niet tegenhouden. Nee. Die was gewoon bats, boem, die was er. En die, die vloog in mijn lichaam. <laughs> Wat er daarna gebeurde, weet ik niet meer. Wat Heet. bedoelt u met ik moet emoties van gasten wegdrukken? Nou, uh, kijk, soms uh, hebben gasten, uh, verwachten ze van een bepaald gerecht iets. Uh, dat het zo moet smaken. Of, of dat hun kennis niet uh, helemaal op, op, op het niveau is van mijn niveau. Dat je niet altijd uh, moet ingaan op bepaalde discussies. Ja, dus ja, als ze negatief ]maal... zijn, bedoelt u? Nou, niet altijd kan ook heel positief zijn. Soms moet je niet laten leiden door alles. Dus ja, ja. Uh, beide weet... benen op de grond ja, uh, behouden. Ja, dat is heel belangrijk. Wie belde u voor toen u eenmaal be bekomen was? <lacht> wie belde u als eerste om te vertellen? Heel eerlijk. Ik, uh, wie ik als eerste gesproken heb, weet ik niet meer. Ik weet wel dat uh, in die dag meer dan 900. Uh, nou. oproepen, telefoontjes, oh, ja. sms'jes er waren. Terwijl dat ik zelf maar 500 nummers erin heb staan. Ja. Dus heel veel mensen geven schijnbaar dat nummer ook nog eens door. En er waren na twee dagen meer dan 10.000 e-mails. Uh, en heel eerlijk, uh, als je me vraagt wat de eerste e-mails waren... het is onduidelijk, nee, nee, nee. ik weet nee. het niet meer. Het is als een, een, een roes voorbijgevaren. Ja. Nu uh, heeft uw restaurant Drie Sterren, vanaf nu is dat zo... komen er mensen speciaal nu... Daarvoor uh, naar jullie restaurant? Ja, het is. Uh, uit de verhalen hoor je wel eens dat mensen een vliegtuig nemen uit de hele wereld en naar je toe reizen. Nou, het is werkelijk waar. Oh ja? We hebben mensen uit Bolivia en India die aankomend jaar bij ons komen eten. Dat vind ik zo uniek. Want ik wist helemaal niet dat die landen überhaupt culinair. Uh, uh, ja voetliefhebbers uh, uh, op, op dit niveau hebben. Dat ze ervoor gaan reizen, notabene naar Fase. Ja. Ja, het is werkelijk uh, weergaloos, maar uh, een derde ster is, is, is echt het maximale uh, wat ik uh, ook als jongensdroom had en wat nu... Uh, volledig is waar geworden. En nu moeten we het uh, met beide handen vastpakken. En het geeft mij de power om uh, andermaal nog weer eens uh, een stap te maken in de goede Wanneer richting. Wanneer ontstond die droom? Hoe oud was dat kleine kereltje? Ja, dat was eigenlijk al heel jong. Ik, uh, door mijn ouders ben ik toch wel een beetje verslaafd geraakt met uh, de betere restaurants. He, je werd wel eens meegenomen. En uh, de Franse Michelin-gids keek je dan wel eens in. En dan zag je die rode macaron staan. Dat was toch een vorm van kippenvel. Dat is de, de, de Franse naam, de macaron, toch? Eigenlijk heet een Michelinster een macaron. Zoals de Fransen dat zeggen. Dat is ook de vorm. Maar kwam, want de vorm is zeshoekig of zo. Ja, ja, ja. zes rondig. Zes rondig. Ja. ja, precies zoals zo'n lekker koekje in Frankrijk, toch? Ja, nou ja, echt een macaron, zoals het is. Niet de macaron hè, die met een crème gevuld is, maar echt een macaron, zoals Michelin dat noemt. En wij noemen dat Michelinster. Maar goed, ik zat niet hoe oud was u toen u achter in die auto zat met die Michelinster. Ja, 15, 16 jaar, dat die eerste kippenvelmomenten er al waren. Van daar gingen we naar zo'n restaurant toe. En dan dacht ik, dit ga ik ooit ook doen. Ja? Terwijl dat mijn ouders niet echt in de rij stonden van. Ja, je moet dit vak ingaan. Maar ja, op een gegeven moment uh, ontstaat dat toch. En krijg je, dan begin je met dat vak. En heel langzaam krijgen ze ook waardering voor hetgeen wat ik doe. Want mijn vader zei bijvoorbeeld vroeger al: Wie hard moet werken, heeft geen tijd om geld te verdienen. En daarin heeft hij gelijk gekregen. Die hard moet werken heeft geen tijd om geld te verdienen. Nee, dat klinkt heel tegenstrijdig. Maar het is echt zo. Ons vak is vooral hard werken en heel veel geven. En af en toe wat krijgen. En uh, dat is een balans die, uh, waar ik mij in prettig voel. Ja, het schrikt u juist niet af dus. Nee, absoluut niet, want hard werken gaat niemand van dood. Sterker nog, het geeft je energie. Maar u zei dan, uh, dacht ik, dan keek ik die gids door. Dus die gids ja. was wel in huis. Hè? Ik bedoel, uw ouders waren wel geïnteresseerd. Dus. Ja, toen was er in die tijd nog geen Nederlandse gids. Uh, er was toen een Benelux-gids. Maar er was een soort interesse op afstand. Niet zozeer... Hoe kwam dat dan? Ja, ja weet ik niet. Uh, door door het, uh, het leven wat mijn ouders misschien leidden, dat ze dat leuk vonden om naar restaurants te gaan. Mm -hmm. Want en... wat was dat dan voor leven? Nou ja, een heel normaal leven, zoals <laughs> iedere Nederlander. Alleen ook een, een af en toe een in vakantieperiodes een verslaving voor, uh, voor lekker eten. Ja, ja. Want u zei, dan dan zat ik daar doorheen te kijken... en dan, had ik een soort, dan ging ik weer dat kippenvelmoment meemaken. Want wat was dat dan? Ja, nou ja, ik vond die sterren zo intrigerend. Dat, dat was bij mij... Vanaf jongs af aan heeft dat zo vastgezeten, zo diep geworteld... dat als ik de horeca echt inging, toen riep ik eigenlijk al van jongs af aan... ik ga sterren koken. Ja, ja. ja en dat roept eh, nu in mijn keuken al die jonge koks roepen dat ook. Mm -hmm. Dus dat is een heel goed teken. Maar voor mij was dat wel echt, eh, dat wil ik bereiken. En dat het mij dat dit jaar zelf is overkomen, is natuurlijk grandioos. Ja. Want als er die mensen uit Bolivia komen... Hè? Uh, wordt u daar zenuwachtig van? Want die komen dus met een vliegtuig uit Bolivia <laughs> ja. naar Fassen, bij Apeldoorn? Ik, uh, ik heb geen idee. Uh, uiteraard hebben ze aangenomen omdat ik het uh, alleen al geïnteresseerd ben in de mensen die de moeite nemen om bij ons uh, ja, te reserveren, te komen eten. Ik weet dat ze in meerdere restaurants in Europa gaan eten. Dat het echt een culinaire reis wordt, hebben ze verteld via de mail. Dus uh, ja, het is voor ons uh, heel bijzonder. Het ja. is, uh, ik wist niet dat, dat, uh, dat het zo'n input kan hebben, impact wereldwijd. Nee. Dat is voor mij echt wel... Uh, ja is uh, weer, weer zo'n momentje dat je denkt van shit, fase staat op de wereldkaart. Nou heeft u een kaart en uh, die mensen eten. Um, is er een gericht waarvan u ook denkt, ja, dat is ook heel erg... Uh, nou, dat is lekker, want u wordt geroemd door, door die jury, door die Michelin. Maar waarvan u ook denkt, ja, inderdaad, dat is, dat is heel erg vernieuwend geweest... Ja, kijk, gastronomie is niet altijd vernieuwend. Hè. Die vernieuwende situatie hebben we een aantal jaren gehad met El Bulli, Heel groot. Die heeft echt een, een nieuwe uh, hooswind, wil ik bijna zeggen, door Europa, door de wereld gejaagd. Nu zijn we weer terug bij af. We mm -hmm. gaan weer kijken naar het product. We hebben echt respect gekregen voor groentes. Het woord bio kent iedereen wel. Mm -hmm. Maar is echt geïntegreerd als normaal. We moeten het alleen nog met z'n allen vastpakken, vind ik. Maar het is wel geaccepteerd. En ik denk dat product, wat ook mijn keuken is, die bekend staat om zijn balans in zuren. Ik kies in elk gerecht voor een zuurtje. Wat voor zuurtje het ook is. Dat kan appel zijn, dat kan, denk aan citroenen en citrus. Maar het kan bijvoorbeeld ook uit, uit een navetje, meiknol, komen. Er zit een bepaald sap wat een bepaald zuur heeft. Wat een mm. hele mooie balans kan maken tussen weer andere componenten van gerechten. En dat is eigenlijk mijn keuken. En als je me nou echt vraagt, wat is een specialiteit? Dan vind ik dat moeilijk. Maar dan zeg ik wel zuren en schalensgelddieren. Ja. En hoe komt u dan tot zo'n gerecht? Zit u op de, de bank thuis en voelt u het als het ware fictief in uw mond? Die zuren gecombineerd met het een en ander? Ja, die zuren worden eigenlijk als tweede toegevoegd. Het wordt eh, vaak bedenken we een gerecht van, nou, dit is het. Hè? En, en eigenlijk hebben wij geluk in ons vak, wij worden gestuurd. Door de seizoenen. Ja. Hè, dus het winterseizoen, het, het voorjaar. Nu is het de tijd van koolsoorten. Ja. Uh, maar staat u te prutsen in die keuken? Nee, dat is nou juist het leuke. Soms ontstaat het eigenlijk bij toeval. Dus er komen gasten binnen en die mogen iets niet hebben. Een bepaald product niet. Het kan een allergie zijn of ik heb er gewoon geen zin in. Of ik vind het niet lekker. Uh, dan vind ik dat het aan, aan ons is... om met de middelen die we op dat moment hebben in de koelkast... Hè, want meer dan dat kunnen we niet creëren... Om dan die creativiteit naar voren te halen. en, en een gerecht te maken. wat toch uh, voor diegene uh, aantrekkelijk is. En zo ontstaat vaak een basis. die je in terloops uh, fine-tuned. om het perfect te maken. Nou ja, ja, dankzij uw eigen gasten en hun, hun ja, eigen gekkigheid. Uiteraard natuurlijk ook door, door vrije momenten. Ja. Want inspiratie, hè? waar doet u dat op? Ja, Behalve op, dan bij deze mensen? Ja, op heel, heel veel plekken. Ik mag heel graag reizen, al doe ik dat steeds minder. Omdat ik ook helaas ouder word en het kost gewoon heel veel nou, energie. Nou, u bent een dertiger. De u bent 36 of zo? Nee, 40. Dus ook 40 iets ouder. oud. Nou, maar, nog steeds. Nee, dat... Maar, maar dat is toch een leeftijd dat je ook merkt dat het lichaam soms tegenstribbelt. Zeker als je wat gedronken hebt. Dan moet ik echt zeggen dat ik herstel nodig heb. Maar anderzijds, uh, reizen geeft inspiratie. Omdat Noem je, iets? Nou, ik vind Barcelona heel uh, inspirerend. Uh, steden als Kopenhagen, Oslo, Stockholm. Uh, Kotenborg, dat zijn inspirerende steden. Denk ja. alleen al aan het design in Scandinavië. En als je zegt de Nordic Countries wordt iedereen getriggerd. Op wat voor manier ook. Hè. Het kan natuur zijn, het kan design zijn. Of maar het kan design zijn. inspireert een, een culinaire man? Ja, absoluut. Hoe dan? Want, uh, tegenwoordig uh, zijn bijvoorbeeld borden heel belangrijk issue geworden in ons, uh, in ons restaurant. Mm -hmm. En uh, die zijn eigenlijk een onderdeel geworden van de creatie van het gerecht. Maar proef ik het dan ook anders? Je beleeft het anders. Ja? Kijk, uiteindelijk moet de chef, in het geval wij, moeten mm -hmm. gewoon uh, heerlijk gerecht maken. Maar het helpt als het ook nog een mooie vertoning heeft. Komt u op rare plekken om geïnspireerd te raken? Ja, Johnny Boer zei ooit: ik bedenk mijn gerechten op het toilet. <lacht> Zover wil ik dus niet gaan. Maar ja, wat het is van raar. de libraire is hij toch? Ja, ja, hij is van de libraire in Zwolle. Uh, ja. Uiteraard bedenk je soms op de meest idiote uh, Noem gerechten. Een maar ik keken. heb afgelopen zomer een heel leuk gerecht bedacht van een, een, een, een biologisch uh, kruidenslaatje wat op een macaron van uh, geiten, yoghurt en uh, uh, kruiden zit. En die macaron is ongezoet, er zit geen suiker in. En dat heb ik eigenlijk bedacht in de file. Want ik keek naar buiten en ik zag de weilanden, Het was in Frankrijk op de route Soleil. En ik keek naar buiten en ik zag al die kruiden staan. Ik denk, verdomme, ja, dat hier kun je niet eten, want het zit vol met, met gassen van auto's. Maar ja, al die dingen bij elkaar, dat bracht weer een basis... wat later in de zaak wordt uitgekristalliseerd met mijn team. Alleen maar Europese landen komen langs. Ja, nou ja, de, de Europees. Gaat u ook landen, verder weg? Gaat u nou ja, we zijn in 2009, uh, toen de eerste Michelin-gids van Tokio uitkwam, zijn we in Tokio geweest. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat uh, was een ervaring om nooit weer te vergeten. Hij was kostbaar, maar hij was ook leerzaam. Want wat heeft u daar, waar bent u geweest dat u nooit zult vergeten? Nou, bijvoorbeeld, uh, Konyo is een restaurant wat uh, zit uh, in het metrostation. Uh, echt letterlijk in het metrostation. En wat geen toiletten heeft. Dus als je naar het toilet moet. Een sushi bar. 12 tot maximaal 14 couverts kunnen er zitten. Je moet me niet naar de prijs vragen. Belachelijk duur. Ja. Maar daar gaat het niet om. Uh, maar je moest naar het toilet. En Kim mijn vriendin moest naar het toilet. En heel leuk. Die ging dus uh, het openbaar toilet in. Ja dat is toch iets bijzonders. En dan zit je onder TL verlichting. Uh, te genieten van echt hemelse gerechten. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Ja, tot half negen kijk ik terug op het jaar 2013 met topkok Jacob-Jan Boerma, die met zijn restaurant de Leest een, een derde Michelin in de wacht sleepte. Uh, 2013, het jaar ook van voedselschandalen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de vleessector in Nederland onderzoeken. Bij twee melkveehouders is gif gevonden in de melk. Bij een routinecontrole werd een kankerverwekkende schimmel aangetroffen. De plofkip, volgepompt met water. Vorige maand werden er miljoenen kilo's vlees teruggeroepen omdat de herkomst onduidelijk is. Zo bleek onder meer dat er paardenvlees was verwerkt in runden gehakt. Dit is paardenvlees, dit is rundvlees. Maar ook met vis wordt gefraudeerd. Eerder deze week bleken al twee andere bedrijven besmet. Vlees is via tussenhandelaren terechtgekomen bij ruim 900 horecabedrijven. Uit onderzoek blijkt dat er met 33 van de visproducten wordt gesjoemeld. Maar vooralsnog lijkt er geen direct gevaar. Ja, hoe luistert een topkok naar dit soort berichten? Nou, het is nooit leuk om te horen dat, uh, dat er schandalen zijn. En het liefst zou ik alles door zelfbedruiping willen doen. Maar dat is onmogelijk in Nederland. Ja, daar hebben we de ruimte gewoon niet voor. En zelfbedruiping bedoelt u mee? Nou, van A tot Z. Dus van, van, van, van het, uh, het, het, het scharreleitje t, uh, tot aan de koe. Eh, tot Bij aan u achter in de tuin bedoelt ja, u? Ja, bewijzen van. Maar ja. daar hebben we de ruimte niet voor. Dus nee. dat is ondenkbaar. Ik denk, uh, aan de ene kant ben ik blij dat er voedselschandalen zijn. Want dat betekent ook dat de bewustwording met hoog tempo verandert. We zijn allemaal uh, bezig met die plofkip. We hebben allemaal een mening over die plofkip. Maar voorlopig wordt die plofkip nog steeds heel goed verkocht in de supermarkt. Uh, en, en zolang als dat gebeurt... denk ik dat heel veel mensen misschien wel ergens de bewustwording ervan hebben. Maar niet de daadkracht nemen om toch voor een biologische of een lokale kip te kiezen. Omdat de prijs nou eenmaal uh, een paar keer duurder is. Mm -hmm. Omdat ja een ander omstandigheden dan een kip die inderdaad met water... en andere voedingsstoffen wordt volgeduwd. Is het zo dat u persoonlijk controleert waar het vandaan komt... om te kijken of het vers is? Nou, vers sowieso. Dat is de basis eigenlijk van het succes van, van wat ik doe. Ja. Dus je moet op verse producten uh, gefocust zijn. Mm -hmm. En uiteraard moet je gefocust zijn op de bereiding. Want daar gaat het ook ja. nog eens om. Maar heeft u trucs bijvoorbeeld, vis, ik noem maar wat, om te kijken of dat... Viss. Ja, kijk, alles wat gevacumeerd is... zal ik nooit in mijn zaak accepteren. Want alles wat ge... gevacumeerd? Dat vacuum. wil zeggen, vacuüm trekken. Daar ja. kun je niet meer van beoordelen of het heel vers is. Bij vissen is het eigenlijk heel simpel. Ja, glanzend rode kieuwen. Het liefst levend in plaats van dood. Want als ze levend zijn, bewegen die kieuwen nog. Uh, maar goed, dat is niet elke dag haalbaar. Maar voor schaal en schelpdieren eigenlijk een must. Want dat betekent dat je het meest verse ter wereld hebt. Mm -hmm. En daar gaat het toch om, voedsel. Ja. Um, de glans van vis, of alles schubben er nou goed op zitten... maar vooral gewoon die kleur van die kieuwen in die ogen. En natuurlijk gewoon als je het fileert, dat het glazig is. Dat het, dat het een uitstraling heeft dat het je toelacht. Ja, want wat voelt u eigenlijk bij zo'n zo zo vis? Ja, het lacht kijk, u toe, hoorde ik. Als bijvoorbeeld de eerste mulletjes, want dat is vaak in april... dat de eerste Hollandse mul hier voor de kust zwemt. En dat die beestjes dan bij ons binnenkomen. Die kleur van die mul. Het is bijna een goudvis hè? om even een vergelijk te maken. Maar die kleur dat dat in de Nederlandse zee, uh, Noordzee zwemt. Is gewoon geweldig. En dat dat dan zo vers is. En als je dat dan in de pan doet. Want een mulletje moet je heel vers eten. Omdat er heel snel een petroleumachtige uh, smaak ontstaat. Mm -hmm. Ja, als je dat dan pakt op zo'n papiertje. Ik doe dat op papier. Zodat die huid heel mooi uh, blijft zitten. En die kleur nog geaccentueerder wordt. Ja, dat is... Uh, dat is echt top, dat is echt zijn, super. Zijn wij Nederlanders voorzichtig met eten? Ja, nou wij zijn in die zin voorzichtig. Om even een voorbeeld te noemen... Eh als we zwanger zijn, en dat ben ik dan niet... maar als de Nederlandse vrouw zwanger is... dan is men heel para met wat men wel en wat men niet moet eten. Paranoia bedoelt u? Ja, <laughs> euh, men, men ja. denkt dat rauwe vis niet goed is. Nou, rauwe heel, vis toch juist goed? Nou, juist is in mijn beleving... ik ben geen arts. Maar ja, rauwe kaas was niet goed. Nee, de, maar goed, kijk, ik zou geen lever eten en dingen... maar er zijn heel veel gasten, ook bij ons het restaurant... die zeggen ik mag geen rauwe vis, want ik ben zwanger. Nou, dat is echt bullshit. Je kan beter... Rauwe vis eten dan te gaar vlees. Mm -hmm. Want dat is veel slechter. Daar ben ik heilig van overtuigd. Alleen uh, alles wat vers is... is sowieso per definitie voor een kind... wat uh, ter wereld gaat komen. Sowieso goed. Denk alleen alweer aan die Aziatische mensen. Aan die Japanners. Die alles bloedvers eten. Ja, Waarom zouden wij dat dan niet doen? Hoe komt dat dan bij Nederlanders? Ik weet niet. Er is een bepaalde cultuur dat uh, voorzichtigheid... misschien. Ja. Uh, maar ook dommigheid, want verse vis, daar gaat niks boven. Nee. Um, kerst, hè, staat voor de deur. Ja. Ja, een culinair feest. Um, de grote vraag is uiteraard, wat eten we? Ach, pardon, ober. Heeft u voor mij mijn lievelingsgerecht? U weet wel, met allemaal hele fijne, fijne dingen, ja? Zoals... Kreeft uh, met kaviar. truffel is nu het seizoen. Cirkel, met vette schuur. Vooraf. Ja, dat is mij, de en lamsbout, een varkensnek. Veel meer vegetarisch. Kakoen is niet zo'n Hollands product, hè? voor nou, iedereen wat wil ze Gewoon een flinke fles op tafel die iedereen lekker vindt. Uh, negen gangen, plus nog alle hapjes erbij. Dus. En, uh, en een grand dessert. Een, uh, een facant is er ook heerlijk bij. Creme brulee, de crème brûlée, pot crème. Prima. Dat vind ik echt heerlijk. Per definitie is het natuurlijk poeha Het moet niet zo zijn dat het eten de hoofdrol speelt. Dat je niet na het hoofdrecht denkt, oh, er komt nog een toetje. De hoofdrol moet de gezelligheid uh, zijn. Topcook Jacob Jan Boerman, u hoorde het een en ander langskomen. Uh, en toen hoor, zag ik u zo knikken: van ja, dat was een goede combi. Wat was dat? Nou ik weet de combi niet, zo snel niet meer. Maar eigenlijk is kerst gewoon gezelligheid. Samen zijn. Het delen van, van, van eten, wijn en, ja. en, en mensen. Ik, Uw restaurant is open, hè? Ja, ja. maar ja. ook daar moet het gezellig zijn. Ja. Maar is, het, is dat anders, kerst, dan een gewone avond? Ja. Het is toch een avond waarin wij naar de gast toe wat speciales doen. Wat dan? Uh, nou ja, we, we geven altijd een soort meerwaarde... doordat de hele zaak natuurlijk heel sfeervol is ingericht hè, op kerst. We geven een meerwaarde doordat we een speciaal menu uh, maken. Natuurlijk is daar ook een speciale prijs, die ga je dan horen. Ja. Ook dat is waar, want ook wij hebben te maken... met dat alles met kerst veel duurder is... En gewoon de manier waarop we, dat we open zijn... en dat heel veel mensen het ontzettend leuk vinden... om zo'n avond op een uh, speciale wijze te vieren. Was uw moeder vroeger degene in huis die zich uitsloofde met het kerstdiner? Zoals mijn moeder. Nee, nee? heel gek genoeg... Uh, mijn ouders waren eigenlijk niet echt fanatieke hobbykoks, om het maar zo maar te ze zeggen. Maar ze hadden wel die, chef, die, die Michelinster in Michelin-gids in huis. Ja, maar dat is toch anders. Ik ja, denk dat ze nog steeds, maar ook nu <laughs> hebben ze het liefst dat, wij gewoon, dat ik voor ze kook. Want ze komen regelmatig. En dat vinden ze eigenlijk het allerleukste. En ik denk dat er ook een vorm van trotsigheid achter schuilt. Nu? Dat, ja, dat, nu dat is, absoluut. Dat die zoon daar in die keuken ja, staat? Ja, nou, dat hij ook met zijn grote mond vroeger al riep... van ooit ga ik dit bereiken. En dat dat nu werkelijkheid is geworden. Ik denk dat ze daar ook wel uh, ja, een bijzonder uh, veel waarde aan hebben. Wat zeggen ze daar dan over? Nou, mijn moeder maakt al jaren grapjes van... Uh, doe maar niet zo mal, doe maar gewoon. Want... Hm. Uh, dat is voor zo weinig mensen weggelegd. En dat dat dan nu feitelijk echt gebeurd is... ja, daar moet ze wel even van terugkomen. Want uh, u heeft dat wel gecommuniceerd met haar altijd. En zij dacht, joh, dat gaat je niet lukken. En uiteindelijk is het u wel goed. Nou, genoeg? niet dat het ging lukken. Maar ze heeft ook uh, haar zorgen geuit... in de zin van dat het altijd uh, dat het veel drukker wordt. En dat het ook belasting is. Maar voor mij is het juist een ontspanning geworden. Ik heb mijn doel bereikt. Mm -hmm. En dat geeft me nu mogelijkheden om te groeien. Maar ik wil ook nog groeien. Ik wil nog vooruit. Ik ben nog lang niet klaar met het vak. Komt er een vierde ster? Nee, want dat is niet mogelijk. Oh, dat bestaat niet eens. Nee, het bestaat niet. Ah, <laughs> u misschien? Maar, <laughs> nee, ja. <laughs> een vierde ster. Kijk, nu zijn er drie sterren maximaal. En het is fantastisch. Maar ik wil ook uitdragen dat ik echt drie sterren ben. Ja. Waren er nog moeilijke momenten in 2013? Want we hebben nu alleen maar fantastische dingen gehoord. Ja. Een boek maken met Sascha de Boer. <laughs> ja, U heeft een boek gemaakt. Waren dat moeilijke <laughs> ja, momenten? Ja, gewoon. Omdat we allebei... Uh, we zijn allebei ram. Dus dat betekent dat we allebei heel eigenwijs zijn. Ja. Maar we hebben wel ontzettend leuk samengewerkt... om uh, tot een heel succesvol boek ja, te maken. Oud-journaallezer, ja. die is fotograaf ook. Ja, ja. Van het, ja, Haar grote hobby is, is haar werkelijkheid geworden. Ja. Maar welk moment was dat dan, die twee rammen tegenover elkaar? noemen ze een ja, voorbeeld. Het, gewoon het gevecht dat zij zich heel vaak met mijn gerechten ging bemoeien. Dit moet eraf, want dat komt de foto ten goede. Terwijl dat ik zei, dit moet erop, want dat is mijn gerecht. Ja, en wie en, won er dan? Uh, uiteindelijk de foto, want we hebben allebei belang bij, bij hele mooie foto's. Dus Sasja won. Ja, als je het zo zwart ja, wil, zo zie wil zien. Het, ja. <laughs> Positief won ze. Ja, maar dat waren moeilijke momenten. Ja, maar ook vooral hele leuke momenten. Omdat we... Kijk, eh, ik ken haar van de buis. Zoals heel veel Nederlanders haar van het journaal natuurlijk kennen. Van de buis. En om dan in één keer in oog te staan met haar... en een heel leuk eh, idee te lanceren met z'n tweeën... wat bij toeval is ontstaan door een vriendin... Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. En moeilijk was vooral dat uh, we allebei gefocust zijn op ons eigen ding. Dat mm -hmm. maakt het ook leuk. En opeens bleek zij ook maar gewoon een vrouw die uh, met, uh, als een ram uh, zich opstelde. Ja hoor, ze is ja. uh, net als ik gewoon een normaal mens. Ja, ja zeker. Um, 2014, uh, vasthouden he, die ster. Want dat is natuurlijk de grote opgave. Hè? Ja, dat is... Uh, ik, ik ga eerst even uh, na de kerstdagen echt genieten van... Mm -hmm. van, van van het veroveren van deze derde ster en 2014 wordt uh, de jacht op het uh, behouden, maar ook gewoon het uitstralen van drie sterren. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Je bent een ambassadeur van je land. Mm -hmm. Oh ja, en, is en, dat ja, zo? Voelt u zo, dat zo? Ja, zo. Maar zo is het ook een beetje in onze kontrijen. in ons vaktaal. Uh, en ik wil ook heel graag uh, die ambassadeur waardig worden. En kunt u ook periodes rust nemen? Kunt u ook gewoon s'avonds... of nou ja, s avonds dan waarschijnlijk niet. Ja maandag. U bent nu vrij op maandag en zondag. Ja. Hoe, hoe neemt u rust? Hoe komt u tot rust? Ja, rust is... Uh, kijk, eigenlijk is mijn keuken mijn woonkamer. Hè, om het even heel plat. Ik maak daar heel veel uren. Mm -hmm. Dus heel veel gasten zijn welkom. Staat er ook een bankje om eventjes de krant te lezen? Nee, reizen. dat niet. Maar het, ik ben er gewoon heel veel uren. Dus ik zie het als mijn woonkamer. En het geeft mij rust als ik hele mooie dingen in de keuken uh, creëer. Maar ook vooral als er heel veel mooie spullen... morgens in de ochtend in die keuken binnenkomen. Als dus, die mul daar binnenkomt. Ja, nou ja, een van de dingen. Maar zo met, met groentes. Een worteltje wat net uit de grond is getrokken... waar je dat, dat ochtendvocht en het, het zwarte zand nog aan zit uh, zitten... vind ik ook fantastisch. Ja. Want ik weet dan dat het vers is. Eet u daar ook altijd s'avonds? zelf? Ja, wij maken altijd uh, gezamenlijk personeelseten. En, en dan moet je niet denken dat dat alleen maar luxeproducten zijn. Nee, dat zijn ook gewoon de stamppot, uh, andijvie ja. of de gehaktbal. En dan gaat u gewoon naar de supermarkt om, om boodschappen te doen? Heel soms wel, ja. Heel soms? Heb, nou, dat is wel heel leuk. Ik heb eigenlijk recentelijk met uh, mijn jongens gezegd... laat nou zien dat je voor 5 euro... voor een mannetje of 10 personeelseten kunt maken. En dat is een beetje onder het motto. Want ik vind, uh, we zijn allemaal bezig met druk, druk, druk. We hebben geen tijd om te koken. Nou, wij bewijzen het in onze keuken ook maar weer... dat voor personeel soms in vijf minuten... een hele eenvoudige maaltijd kunnen bereiden... die heel weinig kost. En dat vind ik ook wel weer een uitdaging voor de jeugd. Toch gezond. En ook gezond, want dat moet motto zijn. Ja. Anders hou je het niet zoveel uren vol. Kom, komt u wel eens bij vrienden eten? Dat lijkt mij een ramp om u te gast <lacht> Om voor een, een chef-kok te koken. Ja, nou, vroeger was dat meer een ramp dan tegenwoordig. Want tegenwoordig weten ze toch dat ze het niet beter kan doen. Maar ze hebben ook zoiets van, dit is wat ik doe. En heel eerlijk, ik uh, stap de deur uit en dan is het een normaal leven. Dan is het gewoon zoals iedereen thuis eet. En ik ben ook blij met een, een goed bereid uh, sucade-lapje of weet ik wat. Mm. Maar vroeger was het wel stress. Wat, wat bedoelt u dan? Wat was er dan? Nou ja, bijvoorbeeld de ouders van mijn partner Kim, die hadden best wel spanning dat ik daar voor het eerst kwam. Ja. Dan moesten ze voor mij koken. Ja, heel eerlijk, het interesseerde me niet. Ik bedoel, ik kom niet alleen voor dat eten. Tuurlijk uh, denk ik ondertussen wel even van, nou ja, ze snapt het wel of ze snapt het niet, hè? want uh, je hebt eigenlijk onbewust altijd met eten te maken. En anders let je er wel op. Ja. Nou, um, en vasthouden dus, he, die ster. Ja, maar wie vooruit kijkt, hoeft niet achteruit te kijken. En wie vooruit gas geeft, gaat alleen maar vooruit. Is die ook van je vader? Nee, dat is echt een spreuk die ik nu uh, alle minuut bedenk. Doe hem nog eens. Nee, ik weet hem niet meer. <laughs> Dank voor uw komst. Dank je wel. Ik eh, sprak topkok Jacob Jan Boerma... van uh, restaurant De Lijst in Fase uh, bij Apeldoorn. Kan iemand die volgende week wil komen eten, kan dat nog? Uh, ik weet niet alle dagen, maar probeer gewoon. Er het is niet zo dat een er een wachtlijst is van een halve jaar. de weekenden jaar. wel. De voor weekend die... uh, zit eigenlijk het hele jaar vol. oh ja, dan Ongelooflijk. al? Ongelooflijk, ja. ja. Maar door de weeks altijd proberen. Er zijn zeker nog dagen... Dank voor uw komst nogmaals. Dank je wel. Um, ja, dit was de uitzending van twee dingen van deze maandagavond. Uh, vanwege de VPRO-radiomarathons, want die zijn er weer. Zijn we er de komende dagen niet. Uh, volgende week maandag, hey. uh, 30 december, uh, zijn nee. we er wel weer. Met Tee Lau. En nu horen we Willemijn Veenhoven van biertje In toedien je doorheen hai. babbelen hi ja, ja ja ja ik dacht ik begin vast ja ja ja Had gekund, maar ik was nog even bezig ja sorry, sorry. nee um, maakt niet uit de heel horst miljoenen je weet wel dat geval in amsterdam uh, oh, ja, mensen ja. kregen iets wat te veel geld gestort de comma. Ja. precies uh, er is nog steeds een paar miljoen kwijt waar zijn die miljoenen daar hebben we het over en het is maandag dus kijken wij terug uh, met uh, onder andere erben wennemars en nienke de jong op boer vrouw van gisteren dat was weer een mooie aflevering en wat ook wel leuk is uh, in de studio nou wat ook wel leuk is wat eigenlijk ontzettend leuk is Ernst, Daniel Smit en zijn dochter Koosje Smit die oh ja. staan binnenkort in een heel mooi stuk. En die komen daar hierover vertellen. Dat allemaal en nog veel meer zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal van half negen. Hier is Marielle Hagman. VN-chef Ban Ki-moon vraagt de Veiligheidsraad extra troepen naar Zuid-Soedan te sturen. Het gaat om ongeveer 5000 militairen en bijna 300 politieagenten.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 Gros zet vanaf volgend jaar waarschuwingen op zijn etiketten en verpakkingen over de gevaren van alcohol. En Gros is daarmee de eerste Nederlandse bierbrouwer met waarschuwingen voor minderjarigen, zwangere vrouwen en verkeersdeelnemers. De brouwer wil naar eigen zeggen stimuleren dat mensen verantwoord omgaan met alcohol. De tussenstand van de 3FM-inzameling Serious Request voor het Rode Kruis is op dag 5 ruim 6,2 miljoen euro. En dat is ongeveer een ton meer dan op hetzelfde moment vorig jaar toen er een recordbedrag werd opgehaald.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 Koosje en Ernst Daniel Smit, die zijn te gast. Vanaf januari toeren zij samen door het land met de voorstelling voor elkaar over hun vader-dochterrelatie. En uh, na negenen ga ik eens even die relatie testen. Hoe goed kennen ze elkaar eigenlijk? En zometeen naar Amsterdam, daar hebben we het over de verdwenen horst miljoenen. Nog steeds uh, 4 miljoen. Mister staat ergens geparkeerd op de rekening, verschillende rekeningen van Amsterdammers. Uh, hoe komt dat geld terug? Komt het ooit terug, dat zo? Laten we het hopen. En Ernst Daniel Smit, die is met grote politiek bekend geworden, eigenlijk toen hij in een les Miserabele speelde in 1991, 92 Weet je wie die musical vertaald heeft om eens te beginnen? Panneleum Zit hem maar. En toch een succes. Maar ja, hij speelde de rol van Javert, dat is de politieman. En in die film van vorig jaar, dat weet je nog wel, die, die epische Hollywood-productie van Les Miserablers, werd die rol gespeeld door Russell Crowe. Dus eigenlijk, met een beetje fantasie, hebben we zometeen de Nederlandse Russell Crowe aan tafel. Kijk, daar word je dan vrolijk van. Dankjewel, Rudolf de Vries. Zometeen meer van jou. Je kan meekijken hier in de studio als je dat wil. Ik heb weer een tafel vol met mannen. Dus ik zou zeker de, radio, uh, de webcam even aanzetten. Radio1.nl. En dan zie je twee kitesurfers. Uh, die waren onderdeel van een groep kitesurfers. Die vertrokken een maand geleden vanaf het Canarische eiland Ventura Voor de tocht van hun leven. Wat was het heren? Meer dan 6000 kilometer? 7700 56 kilometer gedaan. Precies. Even een stukje kuiten van Fort Aventura naar, de naar het Caribisch gebied. En daar deden jullie 27 dagen over. En net gearriveerd gisteren zijn ze teruggekomen. En nu zitten ze in de studio. Zo meteen praat ik uitgebreid met ze verder. Maar eerst de sportnieuws Robert Meijer, Goedenavond. Goedenavond. ADO Den Haag dient een officiële klacht in bij de KNVB... tegen scheidsrechter Tom van Ziegem. die gisteren de wedstrijd tegen PSV leidde. ADO verloor met 2-0. De Haagse club vindt dat van Ziegem spelers en staf onheus heeft bejegend. Volgens ADO-trainer Mauri Stijn hebben diverse spelers en mensen uit zijn technische staf... geklaagd over gedragingen, zoals het dan zo mooi heet, van van Ziegem. En dan uh, gaat het vooral om verwijzingen naar de overleden grensrechter Nieuwenhuizen. Zij zegt dat Van Ziegem noemde op zijn beurt... juist het gedrag van de mensen van ADO, tussen aanhalingstekens respectloos. Van Ziegem stuurde in het duel drie mensen van ADO met rood weg. Doeman Coutinho, assistent-trainer en kiepers Hiele. Frezer zou hem in de rust diverse keren een eng mannetje hebben genoemd. Ado middenvelder Gert heeft in het duel uh, met PSV zijn sleutelbeen gebroken... en is uh, weken uit de roulatie. De Deense speler van ADO kwam in de duel met Rekiek in de 22e minuut... met een val wat ongelukkig terecht en moest worden gewisseld. Nou, vandaag bleek dus dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken. En interim trainer Tim Sherwood hoopt dat hij snel duidelijkheid krijgt... over zijn toekomst bij Tottenham Hotspur. Hij wil zijn baan niet voor 10 minuten, maar voor een langere tijd. Hij hoopt dan ook dat de voorzitter Levy snel duidelijkheid schept. Sherwood reageerde daarmee vandaag op het nieuws... dat Spurs het liefst Louis van Gaal naar Londen wil halen... De voorzitter zou gisteren in Nederland al met de bondscoach van Oranje hebben gesproken. Van Gaal wil voorlopig niks kwijt over de belangstelling van Tottenham Hotspur. Wel vertelde hij graag in de Premier League te willen werken. En drie dagen voordat het Olympisch kwalificatietoernooi voor de schaatsers begint... heeft trainer Jack Orie zijn vlaag, vraagtekens gezet bij de, sollicitatie, uh, sollicitatie maar even, de selectieprocedure. Ory uh, uh, baalt van hoe die tot stand is gekomen. En dan vooral omdat er niet naar hem en zijn collega's is geluisterd. Ja, die hele besluiten... voor, Kijk, die, die, die, die, die, die matrix die nou gehanteerd wordt, ja, daar heb ik gewoon mijn vraagtekens bij. En die hebben we ook al meerdere keren neergelegd bij... Uh, bij de KSB. En wat me wel soms een klein beetje dwars zit... is dan wordt er telkens gezegd van... ja, alle trainers zijn geïnformeerd. En dat is ook allemaal wel zo. Maar er wordt niets gedaan met wat wij er zeggen. Ja, voor Jacques Ori is nu de maat vol. Hij woont geen vergadering meer bij... zonder dat er notulen gemaakt worden. Erben, mag ik jou even wat vragen? Je hebt toch een startbewijs? Ik heb een stapwijze, ja. Jij mag toch starten? Ik mag meedoen aan het, uh, aan het okt -a. Waarom doe je dat niet? Nee. Is de klus voor de NOS zo aantrekkelijk? Dat is inderdaad zo aantrekkelijk <laughs> en zo belangrijk. Want ja, iemand moet dit natuurlijk allemaal wel weer kunnen verklaren. Hè? Ja, maar even serieus. Heb je, echt, heb je overwogen om mee te doen? Of nee, iets? ik wist niet eens dat ik überhaupt mee mocht doen. Hoorde, hoorde, hoorde, ik, pas, ik werd vorige week gebeld door een redacteur van de, van de NOS... of ik mee ging rijden. Ik zei, waaraan? zeg, Of ik ook naar het OKT? Ja, natuurlijk ga ik naar het OKT. Ik moet daar werken voor, voor de NWS. Nee, ik mocht meerijden. Maar blijkbaar was mijn 15e plek op het NK voldoende om me te kunnen kwalificeren voor het KKT. Ja, dat zou toch een stunt dus zijn. Ik ga... Maar waarom doe je niet gewoon Nee, dat is toch Nee, is grappig? Nee, want ik vind dit echt. Dit is echt. Dit is echt, uh, dit is echt het moment waar, waar al die jongens vier voor, jaar voor getraind hebben. En hier gaat het erom. En dat is niet even wat, dat Erbe daar even leuk een beetje aan kan meedoen. Denk ik. Daar moet jij meedoen om echt voor de Olympische Spelen te gaan. Het zou een gaan. beetje respectloos zijn, eigenlijk, naar die andere nou ja, bedoelingen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, Nenka is leuk, maar uh, ik ben niet goed genoeg om mee te kunnen doen voor de Olympische Spelen. Dus uh, daar ga ik me ook niet uh, in mengen. En het is zo, ik heb er vier keer meegedaan en het is zo ongelooflijk spannend. Maar ja, ik word er nu al helemaal je, gek van. Hetzelfde zou je kunnen zeggen voor degene die nummer 14 staat. Die waarschijnlijk, ja, ook maar. Niet er zijn, maar andere, maar ja. er zijn andere, andere jongens waarschijnlijk. Er zijn nog jonge jongens die, over vier jaar, die nu ervaring opdoen... om over vier jaar in ieder geval die stap, stap te kunnen maken. En reken hm. erop dat er ook altijd wel een paar mensen zijn die de tiende plek zijn, die toch stiekem dromen nog wel van de Olympische Spelen. Ja. Oké, okay, nou, tot slot. Uh, matchfixing nog even. Dat komt niet alleen in het voetbal voor, maar uh, ook in het tennis zo blijkt. De Spaanse tennisser, Guillermo Olazo, is door de TIU... dat uh, de integriteit in het tennis controleert... voor vijf jaar geschorst wegens het beïnvloeden van de uitkomst... of andere aspecten van de partij. Volgens de organisatie is de 25-jarige speler in 2013... drie keer betrapt op matchfixing. Fui. Voor je, voor je, voor je, voor je. je, Robert Meder. Dat was het. Tien uur meer. We gaan op een Welkom Except of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 Answer every call And it's worth it Bobby Williams, Go Gentle. Radio 1, PNN Today. We gaan naar Amsterdam. Want van die 188 miljoen die de gemeente onterecht aan woonkostenbijdragen overmaakte, ontbreekt nog steeds 4 miljoen. Dat liet wethouder Pieter Hilhorst vanavond weten aan de gemeenteraad. In een interview met AT5 riep hij op om het geld terug te storten. Dat betekent dat er mensen zijn die het geld dat ze hebben gekregen, dat ze dat hebben opgenomen of dat ze dat hebben weggesluist, al die mensen worden bezocht. En die moeten heel goed weten dat geld is van de gemeente en dat geld moet terug. Ja, dat geld moet terug. Jasper Karman, politiek redacteur voor het Parool. Goedenavond. Goedenavond. Ja, grote vraag is natuurlijk, die 4 miljoen, waar is dat geld? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Uh, het is niet helemaal onverwacht dat het nooit helemaal terug is. Uh, er zijn gewoon heel veel mensen die uh, dat geld op een rekening hebben gekregen... die vet rood stonden. En die om die reden dus het geld niet over kunnen maken. En daarnaast zijn er ook mensen, zo bleek vorige week al... die het geld snel op een andere rekening hebben gekregen, hebben opgenomen... die in de verleiding kwamen vlak voor de kerst om uh, dat uh, uit te geven. Ja, ja, ja. Ik begrijp, bij 861 Amsterdammers, daar gaat het om. Daar staat nog een vordering uit. Ja. Maar als jij zegt, bij sommigen is het uh, op een rekening... Terechtgekomen uh, en die mensen stonden rood. Ja, dat geld komt dan heel lastig terug, lijkt mij. Ja, er zijn echt mensen met uh, een hele kleine beurs. Uh, en zeker in deze dure maand uh, kun je je voorstellen dat die mensen misschien wel eens door een limiet heen staan. Uh -huh. Dus uh, ik denk dat in de gemeenteraad ook niemand had verwacht dat uh, dat geld nu al allemaal terug zou zijn. Nee. En het wordt gewoon in sommige gevallen ook een, een lastig verhaal. Er zijn ook gewoon een aantal mensen die uh, misschien toch te goede of te, te kwade trouw dat geld hebben opgenomen. En hebben gedacht: weet je wat, doe je best maar om het terug te krijgen. Ja, ja maar goed, Pieter Hilhorst zegt: we, we, ze zijn er langs geweest. Hij, hij is zelf ook langs geweest, geloof ik. Um, die mensen. Ze kunnen nog meer bezoeken verwachten. Denk je dat het ooit nog het hele bedrag terugkomt? Nou, het is niet voor niks dat Hilhorst dat zelf niet wilde garanderen. Van... Ja. Uh, hij zal wel wijzer wezen, want het is natuurlijk best voorstelbaar... dat sommige van deze mensen die echt maar ja, weet je, van een uitkering moeten leven... Ja. of het echt niet beter hebben, dat, dat het een heel ingewikkeld verhaal is om het terug te krijgen. Je kunt het natuurlijk inhouden, met mensen korten... Uh, maar van een kale klip is, kip is het lastig te plukken. Ja. Ja. En afgelopen vrijdag, begrijp ik, is het nog een keer gebeurd. Welis maar in, in één geval. Maar de, dat duidt er toch wel op dat hij het probleem nog niet onder controle heeft. Nee, uh, dat is inderdaad gewoon. Dat is wel echt heel vervelend. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik mij wel afvraag of we nou hier hetzelfde probleem zien als, als een week daarvoor. Uh, het geval hier was dat zowel de bank als de gemeente... het geld terugstorten naar dat mensen dat zelf uh, hadden overgemaakt. Hadden mm het -hmm. naar de gemeente. Ja. Je zou dit ook kunnen zien als een voorbeeld... waar uh, zowel de gemeente als de bank proberen zo snel mogelijk problemen op te lossen... en niet goed met elkaar communiceren. Nou is dat natuurlijk ook niet goed. Um, maar dat is toch wel even iets anders dan in plaats van 1,88... 188 miljoen overmaken. Ja, ja dat snap ik. Um, even tot slot. Want we moeten het kort houden. Um, vorige week kreeg hij een uh, motie van wantrouwen aan zijn broek Hilhorst. Die heeft hij overleefd. En ja. er komt een onderzoek, een extern onderzoek. Heeft hij zelf aangekondigd. Um, straks ligt dat onderzoek op tafel. De, de, de uitslagen. Denk je dan nog dat dat alsnog gevolgen voor hem kan hebben? Oftewel, is hij wel zeker van zijn positie? Nee, dat is uniek. Ik bedoel, er, er kan nog een hele hoop gebeuren. Het zal echt uit, afhangen van wat er uit dat onderzoek komt. Uh, iedereen weet dat Pieter Hilworst niet degene is geweest die die comma verkeerd heeft neergezet en die nee. 188 miljoen heeft overgemaakt. Maar hij is wel verantwoordelijk voor uh, het uh, nemen van maatregelen om te voorkomen dat dit soort enorme bedragen worden overgemaakt. En daar was de gemeenteraad, de oppositie, vorige week ook erg boos over. Uh, uh, hij heeft zelf maatregelen genomen, maar een deel van de gemeenteraad vond dat niet genoeg. Dit is al een keer eerder gebeurd. Uh, als blijkt dat dat na dat eerdere incident, 2009 hebben we dan over... Uh, dat er toen uh, niet goed is uh, geanticipeerd, geen goede maatregelen zijn genomen. Dan is hij daar wel verantwoordelijk voor. Dus ook al zat dit... hij er toen nog niet, natuurlijk. Ook al zat hij er toen nog nee. niet. Hij is verantwoordelijk als wethouder. D66 steunde die motie van wantrouwen vorige week niet. d 60 is de grootste oppositiepartij in Amsterdam. Die heel heel bewust het kruid droog totdat er meer onderzoek was. Maar je hebt me dat ook andere uh, fracties... Uh, toch uh, niet blij zullen zijn... Het blijkt dat de verantwoordelijkheid wethouder van Financiën... Uh, de, geen maatregel heeft genomen dat het eerder is misgegaan... of ja. niet voldoende maatregelen. En of dat zo is, moeten we echt afwachten uit dat onderzoek. En wanneer komt dat onderzoek, de uitslag? Nou, in de loop van januari. De gemeenteraad wil het zo snel mogelijk bespreken. Uh, dat zou medio januari kunnen zijn, maar... Maar ja, we weten allemaal hoe dat gaat met de verkiezingen een paar maanden, of een paar maanden voor de deur. Ja. Uh, van EFEL, uh, het kan zo nog een paar weken langer duren en voor je het weet zijn de verkiezingen voorbij. Dat we het even over de verkiezingen heen tillen. Ja, nou, dat zal ja. heel lastig worden voor hem denk ik. Uh, maar het zal mij toch ook verbazen ja. als we er half januari al alles over weten. Dus het is nog even spannend in Amsterdam. Jasper Karman, politieke redacteur voor het Parool. Dankjewel. Olaf. Een dikke 7000 kilometer over de oceaan scheuren op een bord ter grootte van een strijkplank. Dat klinkt als een knijter vette actiefilm. En als je de aankondiging van de Atlantic Kite Challenge hoort, dan klinkt het ook een beetje als een trailer. We have selected a team of people with the same passion. We want to achieve one goal together. Life is not only about making money or building a career. We all want to face mother nature with all her strength and beauty. For 14 days we're be alone on the ocean with 4, meters of blue water below. Zes kite servers, waarvan vier Nederlanders vertrokken eind november vanaf de Canarische Eilanden om de Atlantische Oceaan over te steken in estafette in diensten van twee uur begeleid door een boot. Het duurt een paar weken en het is hard werken, maar dan heb je ook een wereldrecord want vorige week kwamen ze aan op de Turks en Caicos Eilanden in de Cariben ligt dat en even daar uitpuffen zijn er nu twee van deze kite hier. Max Blom en Dennis Scheijsbers. Heren, goedenavond. Dat goedenavond. is dus uh, een maand lang dag en nacht kiten. Oké, okay, je wisselt elkaar af. Maar dus ook s'nachts. Dat, dat lijkt me heel bijzonder. Zo niet eigenlijk doodeng. S'nachts. Ja, s'nachts wordt eigenlijk nooit gedaan natuurlijk met kites. Dus we nee. waren een beetje de eerste die dat gingen ondervinden. En dat was een hele mooie ervaring. Ja, ja mooi. En donker. lijkt donker. mij. Zie je iets überhaupt? Je ziet weinig. Je ziet twee tot drie meter. Ja. Maar we hebben ook heel veel avonden met de maan erbij gehad... en dan zie je nog veel verder. Maar als de maan weg was het en het was echt donker... dan moet je een hoop op gevoel doen. Je kan het een beetje vergelijken met snowboarden in de mist. Dat je af en toe eens een <lacht> heuveltje tegenkomt. En dat is... Ik heb ooit wel eens geschieten in terwijl ik helemaal niets zag. Ik vond het vrij spannend, moet ik zeggen. Ja, nou, dat is het ook. Maar, we maar het is we... misschien ook wel een beetje saai. Want wat, ja, je ziet niks, je moet het op gevoel doen. Ja, nou, kijk, twee uur is lang, dus het kan mm -hmm. op een gegeven moment saai worden... Maar zeker de eerste dagen vonden we het natuurlijk allemaal zo spannend... en moesten we constant de boot in de gaten houden... dat je eigenlijk maar bezig bent van... Ja, zit ik in de goede positie en ligt er niks in het water en gaat ja. het allemaal goed? Want ligt er niks in het water? Ik neem aan, er zitten daar haaien, walvissen... nou ja, dat soort uh, ongedierte ja, we hebben, <laughs> voor jullie dat. We hebben haaien, walvissen, dolfijnen, van alles gezien... en we hadden ook wel verwacht een grof veld te zien. Misschien een, een drijvend zeecontainer. Ja. Maar die zijn we gelukkig niet tegengekomen. Maar we wel haaien tegengekomen. We hebben één haai gezien, ja. ja. Dus dat, dat heb ik niet, heb ik niet gezien. Eén van de kaiters heeft hij gezien. Ik was dat niet, gelukkig. En dan? Dan is het, hé hey, hoor, je zwaait naar die haai en je kijkt verder. Of is er dan paniek? Er was de Amerikaan, want we hebben één Amerikaan en één Noorse in het team. Mm -hmm. Die had wel redelijke paniek ineens. Ja. Mm -hmm. die, was, die was sowieso al bang voor haaien van tevoren. En die zag dus die haai. En die kwam ook nog uh, tot overmaat van ramp twee minuten later in het water terecht. Omdat hij te weinig wind in zijn kait had. Ze hij lag in het water, hij had net een eigen gezicht. Oh. En, en toen? toen? Ja, toen brak de paniek even los. Dus hij had een marifoon en dan communiceert hij met ons aan boord. Ja. Maar we hebben hem eigenlijk vrij snel uit het water gevist. Net op tijd. Ja. ja. <laughs> is het is natuurlijk, um, want ik, toen ik me hier voor het eerst van hoorde, dacht ik, ja, twee uur kuiten. Uh, ja, hoezo? Waarom niet zes uur? Maar toen dacht ik, oh nee, het is natuurlijk loodzwaar. Ik bedoel, is dat een beetje het maximale wat je kan doen? Want dan, dan trek je het niet meer en dan nee, is het te veel spanning op je armen? Nou, op je armen, niet echt je benen, de vizuren op een gegeven moment helemaal. Um, maar we waren met z'n zessen en uh, dus dus twee uur op. Dan heb je twee uur ben je watcher, daarna heb je rust. En dan heb je na twaalf uur weer een sessie van twee uur. Ja. Um, in principe kan je wel langer door, maar ja, dat een maand lang, dat ga je niet trekken. Maar ben je dan gewoon echt alleen maar... Uh... Afstand aan het afleggen. Of ben je ook lekker bezig met lekker spelen. Mooie sprongen maken. Dat je ook denkt, ik geniet er gewoon van. Nou, ben je alleen maar afstand alleen Het afstand. voornamelijk afstand. Zeker s'nacht is het alleen maar rechtdoor. Je hebt geen tijd. En je wil niet gaan spelen. Want als het fout gaat, gaat het goed fout. Dat is oer en saai dan. Voor een kiter. Dat wil ik toch helemaal niet. Maar het schaatsen toch ook helemaal recht uit? Nee, maar die hebben in ieder geval om de 100 meter een bocht erin zitten. En die kom je op hele mooie plekken terecht. Maar dit is zo'n zee... Alleen maar een afstand, is er niet. Het is, het niet, is het nou, alles moeilijker van? Overdag was het wel één grote speeltuin voor ons. Ja? Ik bedoel, elke golven je, je golven zie je en je kan spelen met de wind. En je kan een beetje een showtje geven voor de mensen op de boot. Ja? Maar s'nachts is het echt alleen maar rechtdoor. En dat word je op een gegeven moment wel. Uh, zeker na een, dat, dat, dat, na een half uur, na, na een uur, dat eerste uur doet uh, gaat best wel snel. Maar dat ja. laatste uur dat is toch wel even uit. Maar waar denk je dan aan? Ja, van alles, oh. over het leven en over waar ga ik naartoe. En, uh... Waar kom ik vandaan? Het werd, het ge vandaan, dat het werd gedurende de week ook wel wat losser. Want in het begin ben je erg gefocust van... ik moet het bord heel houden. Want als je een sprong maakt, is de kans groot dat je je bord breekt. Mm. Maar toen we een week anderhalf onderweg de weg waren... Ja, toen kwamen ook wel een beetje de sprongen uit de kast. Mm. Dat iedereen zoiets van, ja, alles is nog heel. We hebben nog drie boards. Dus laten we maar een beetje losgaan. We noemden ook uh, daytime is playtime. Alleen s'nachts was het gewoon wel serieus. En dan zei de captain van, jongens in positie blijven. En, uh, ja. Is er nog een moeilijk moment geweest? Dat je denkt, van, nou, we gaan het toch niet halen. Ja, ja we zijn uh, na een week kwamen we erachter... dat we de schroeven van de motoren kwijt waren. Van de oh. motoren? Van, van de, de, de ja, katamaran die jullie van, begeleiden? Van de motoren van de katamaran. Oh. ja. En dat is best wel tricky, want je hebt die motoren nodig... tijdens de operaties. Denk aan als er iemand in het water ligt of als we iemand moesten redden. Mm -hmm. Ja, en dan zonder motoren nog de bijna drie kwart afleggen. Dat was wel even een dingetje. Dus maar, we want die waren een... jullie verloren? Ja, er waren touwen in de schroeven gekomen. Oké. Okay. En uh, ik denk dat de schroeven, ik weet ik ben wel zeker, waren niet geborgd... door de leverancier van de boot. Handig. Heel handig, ja. Maar dat, dat was een moment dat je dacht, kunnen we wel door? Ja. En uh, we zaten op dat moment op lijn van Capverdische Cap eilanden... En toen hebben we besloten om daar een stop over te maken. Daar nieuwe schroepen aan te brengen. En toen gelijk weer door. Ja. Wat, wat was het mooiste? Je hebt 27 dagen gekeid de oceaan over. Wat was het mooiste? Voor mij elk, eigenlijk elke dag de zonsopkomst en zonsondergang. Hadden we dus 27 keer. En dat is echt elke keer anders. De kleuren, de nou, wolken. Na nou, dag de... 6 denk je toch, ook ken het wel. Maar dat is niet nou, zo. Nee, toch niet. Toch elke keer wel anders. En dat is, Ik had toevallig geluk, want mijn sessie was van... Uh, Zes tot acht. Dus ik had ochtends de zonsopkomst en s'avonds de zonsondergang. Hm. En dat is gewoon elke dag weer een feestje. Hebben jullie nu, want dit is een, een recordpoging. Maar ja, dit is volgens mij ook de enige poging. Dus dan heb je hem ook begeleid. Is dit nu, uh, hoe, hoe kijkt de kitewereld hier tegenaan? Denk je ze, oh grappig voor een keertje? Of is dit een soort weg naar een nieuwe soort kuiten? Ja, dit is wel een hele een weg naar een heel nieuw soort kuiten. Kuiten wordt beoefend in de golven, freestylen racen, mm -hmm. maar het hele Explore-verhaal wat wij hebben laten zien is denk ik helemaal nieuw. En ik denk zeker dat het een hele andere draai nu aan de kite wereld gaat geven. Dus wellicht wordt dit een discipline in het kiten. Dat zou zomaar kunnen, zeker. Waarom dus... zou je de hele dag op een meer spelen of in golf golven, terwijl je ook gewoon iets kan oversteken of de rollen van Tessel kan doen? Ja, het is een mooi verhaal binnenkort te zien bij RTL 7 in twee keer een documentaire. Starting wanneer? Februari wordt die verwacht, dus... Uh... Goed, en uh, jullie hebben mooi weer gehad, zo te zien, want die is een hartstikke bruin. Dus ja. dat, toch maar weer mooi Exit Holland. meegepikt. Snel naar Exit Holland. Iedere dag bellen wij met een Nederlander in het buitenland. Vanavond naar Berlijn. Want daar in het stadion van de Berlijnse voetbalclub Union, Union, moet ik zeggen, zit op het moment Tim de Wit. Tim, jij zit daar niet alleen, je zit daar samen met 25.000 voetbalsupporters. Inclusief Harde Kern. En jullie zingen kerstliedjes en dat klinkt zo. Tim, het lijkt me uitermate gezellig met 25.000 voetbalsupporters uh, de kerstliedjes zingen. Dit is een, een traditie in Berlijn. Ja, dat doen ze hier al een, een hele tijd. Ja, het, is, het is de manier voor deze club Union Berlin. Uh, die spelen in de tweede divisie van Duitsland. Het is niet een hele grote club, maar de manier om kerst te vieren. Het is de enige club ook voor zover bekend ter wereld die dit organiseert. En ja, Het stadion zit echt vol met van alles, van jong tot oud. Uh, je ziet keurige opa's en oma's met kleinkinderen, maar ook... Je zei het al, de harde kern, hè? die jongens vol tatoeages, de hooligans staan hier gewoon tussen. En die zingen samen uh, O Tannenbaum, O Tannenbaum, of uh, Stille Nacht, Heilige nacht, uh, Klingklutchen, Klingelingeling. Dat je niet denkt dat ze in Duitsland nog hele andere kerstliedjes hebben dan bij ons. Ja, en ja. en ja, daarmee vormen ze het grootste kerstkoor van Duitsland, echt heel bijzonder. En jij zit daartussen en uh, ondertussen gaat de kluwein rond, neem ik aan. Ja, ja inderdaad. Ja. Nou, het is wel een heel bijzonder gezicht, want... De stadionlampen zijn uit. Iedereen heeft een kaars in zijn handen. De meeste mensen hebben een kerstmis op. En ja, dus zingt iedereen inderdaad met gluwijn. Maar er zijn uiteraard ook genoeg braadworstentjes op het veld te bekennen. En ja, ook het hele veld staat dus vol met mensen. Dus er kan ook werkelijk niemand meer bij. En ja, het is, ik vind het echt een hele mooie traditie. En dan wordt er, er wordt gezongen, vooral gezongen, maar er is ook een pastoor, begrijp ik. Er is een pastoor geweest, ja, die, uh, die, die gaf er een beetje religieuze lading aan de avond. Uh, Duitsers zijn over het algemeen wel wat christelijker dan wij nog zijn, hoor. Dus het is niet helemaal ongebruikelijk dat er ook nog een beetje uh, iets van religie op zo'n avond is. Mm -hmm. En die man uh, die had zelfs een Bijbel meegenomen en die heeft een stukje uit het kerstverhaal uit de Bijbel voorgelezen. En zelfs uh, een gebed voorgedragen. Dus, en alle nee, Duitse, uh, Duitse hooligans die, die luisteren in stilte? <laughs> nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat tijdens uh, het verhaal van de pastoor er wel heel veel geroezemoes omheen uh, was. Uh, maar toch, ja, het feit dat hij er is, is natuurlijk wel bijzonder. En Het is, echt wel aan een, uh, het is inmiddels het elfde jaar dat ze het uh, hebben georganiseerd, Union. Het is op zich wel een aardig verhaal dat begonnen is. Want in 2003 uh, waren er maar 90 fans hierop afgekomen. Vanavond waren het er 25.000. En die waren toen hier over het hek geklommen en op het veld uh, gaan zitten. En zongen met, 90, met die 90 man kerstliedjes. En dat deden ze omdat het toen heel slecht ging met de club. Die verloor constant. En ze vonden, ja, we willen het wel één keer per jaar ook nog eens leuk hebben in het stadion. En toen zijn ze dus kerstliedjes gaan zingen. En die traditie is maar groter en groter geworden. En, en inmiddels echt uh, tot een fenomeen uitgegroeid. En, ja, ja samen dus, uh, 25 met 25.000. Mooi verhaal. Yes. Tim de Wit, dankjewel. Oh, Erben gaat het zo meteen hebben over het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi, Maar daar gaat het ja. kwestie vandaag niet over. Want oh. het is bijna kerst, Erben. En daar moet je gebruik van maken. We hadden vorige week de 2 Today Kerstbonanza. Hier was de vorige week er vorige jaar ook bij. Het was supergezellig. Uh, ik heb daar opnames gemaakt van uh, mijn karaoke-collega's. En de vraag niet. aan jou is... ja, zeker, wat zingen zij? Ja, het is niet te volgen bijna. Heb je enig idee? Ik denk dat het Willemijn is, uh, maar. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, maar wat zit ze? <laughs> geen idee. Dit, dit was nou Last Christmas Last van Wem. Nou, nog één. My favorite. Well, Whitney Houston is ah. it. I want to <laughs> dance with somebody. Dit is. <laughs> <Nog eentje. laughs> nee, het is geen tijd meer. Oh, Doe het tijdens het oh, nieuws. -ho -ho -ho. Ja. Het Radio 1 Jaaroverzicht.